Buitenbalgemoed met het NRWs Journaal. Tientallen miljoenen euro's aan overheidssubsidie voor sportevenementen komen niet terecht op de plek waar ze moeten, zegt het Mulier Instituut dat sportbeleid onderzoekt. De subsidie is bedoeld om ook niet-sporters actief te krijgen, maar volgens het instituut gebeurt dat niet. Op de gesubsidieerde evenementen, zoals de Dam tot Damloop in Amsterdam afgelopen weekend, komen vooral fans af die zelf al sporten. Volgens het instituut kunnen niet-sporters zelfs worden ontmoedigd... als ze topsporters op een onbereikbaar niveau zien presteren. In de Verenigde Staten worden drie Afghaanse militairen vermist. Ze deden mee aan een oefening op een legerbasis in de staat Massachusetts. Zaterdag werden ze voor het laatst gezien in een winkelcentrum in de buurt van de basis. Volgens de basis zijn de drie vermiste Afghanen niet gevaarlijk. Ze hadden geen toegang tot wapens die bij de oefening worden gebruikt. In het westen van China zijn twee mensen omgekomen door een serie explosies. Verschillende anderen raakten gewond. Er zouden zeker drie ontploffingen zijn geweest. In dorpen in de autonome regio Xinjiang. Daar wonen veel Oeigoeren. Een islamitische minderheid die regelmatig bloedige aanslagen pleegt. De Oeigoeren voelen zich onderdrukt door de Chinese overheid. In Heerenveen is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen nadat zijn truc van de weg raakte en tot stilstand kwam tegen een bevoorradingscentrum van supermarktketen Lidl. Het gebeurde op een bedrijventerrein aan de rand van Heerenveen. De ravage na het ongeluk is groot. De vrachtwagenchauffeur is waarschijnlijk onwel geworden achter het stuur.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 Dit was het NMW Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat nog 130 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knopend Eemnes 5 kilometer. Verderop bij de afwit grote 4. Richting Amsterdam bij Eembrugge 5 kilometer en voor knopend Muidenberg 6. A4 Den Haag richting Amsterdam voor knopend Badhoefdorp 6 kilometer. En de A4 richting Den Haag bij Leidschendam 4. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afwit Wormer 4 kilometer. Op de A10 ring Amsterdam Zuid richting. Den Haag tussen Knopend Watergaarsmeer en rij 4 kilometer. De A10 de ring west tussen Afrit IJmuiden en de Nieuwe Meer 4 kilometer richting Den Haag-Utrecht. A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug 5. En verderop voor Den Haag-Malieveld nog eens 4 kilometer. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar-Kerkhout 5 kilometer. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar voor Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van 10 uur tot 1 uur de open dag van SV Salford op Duitsersveld. En uiteraard is iedereen van harte welkom. We horen dat ze juist van Danny Koper. CFM Race Radio pit Report. pit Report. Ja, het is het historische Grand Prix Race Weekend hier in Salford. En CFM is erbij. Willem van Dezen is vanmiddag op Circuit Park Soulfort aanwezig. Goedemiddag nogmaals, Willem. Ja, goedemiddag nogmaals, uh, Rob. Uh, ja, live vanaf like uh, Ja, De uh, pitstraat hè.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 Ja, die wordt hier uh, ook uh, geëerd nog. En dan ook zijn uh, zoon David Brabham... Uh, die een demo geeft van een van de vroegere Brabham's... waar ooit zijn vader uh, wereldkampioen uh, Formule 1 is uh, geworden. Dus uh, ook uh, dat een mooi onderdeel van deze historische Grand Prix. Uh. Oké, okay, Willem, dank u wel.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 Yeah. Het was hem de ziel uit begin jaren 80 van Vitesse en Rosalyn. Het is drie minuten over half vier. Tijd voor de evenementagenda. Ja, <lacht> er is geen ontkomen aan meer. De historische Grand Prix is dit weekend op circuitpark Zandvoort.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 De kosten ervan zijn in totaal 7,50 euro. En dan kunt u op 4 van de 5 avonden zwemmen. Maar als je wilt en echt zin hebt, dan denk ik dat je ook wel op 5 van de 5 avonden mag zwemmen. Na nou, elke eerste woensdag van de maand kunnen de kinderen, papas en mama's, opas en oma's, oom en tantes, neefjes en nichtjes en gaan zomaar door genieten van een poppenkastvoorstelling in het Zandvoorts Museum. Van 3 tot half vier is er dan een voorstelling.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 darkness every day Ain't no sunshine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 Was de zingel van Bob en Three Little Birds. Ja, zodra we gaan weer proberen contact te krijgen met z'n naar Willem van deze die da daar aanwezig is bij de Historic Grand Prix. Alle races die daar plaatsvinden. En dat zijn er nogal wat, hoor. Poeh!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 Ja, we schakelen weer live over naar het Circuit Park naar Willem van der Zee die daar ter plek is. Historisch Grand Prix weekend, Willem met heel veel mooie races op het Circuit Park Zelfort. Ja, dan klopt dat uh, Rob. Inmiddels uh, ronken de motoren alweer. Dat nou, gooi je ongetwijfeld op de achtergrond. Uh, want we zijn nu bezig met een race van het uh, NK Historische uh, Toewagens uh, NGT's. Dus een klasse uh, ja, die hebben meerdere racers uh, in Nederland. Het uh, gaat om een Nederlands kampioenschap. En ja, ook die mogen present zijn en hier tijdens dit uh, mooie weekend hier op het circuitpark Zandvoort. Race uh, waar we toewagens in terugvinden, vertelde ik al. En dan kun je denken aan uh, Mini Coopers uh, S, uh. maar ook uh, de GT's zoals de Porsches uh, die daarin rondrijden. Zelfs een Ferrari nog, een ISO Rivolta.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 Twee weken terug hier getest met zo'n auto op het circuit Zandvoort. Is ook nog een dag naar Engeland geweest om met die auto te testen. Dus die wil wel degelijk wat mooiste van maken tijdens die race. En het mooie voor een coureur is een race winnen natuurlijk. Het is hem niet gelukt om een pole position te veroveren voor die race. Maar anderhalf uur de tijd. Alle kans dan straks om toch die race naar zich toe te hengelen. Ja Willem, het is zo'n mooi evenement, de historische Grand Prix al een paar jaar op het circuit. Heel veel grote namen doen er aan mee. Wie organiseert het eigenlijk, dit evenement? Nou, dat wordt georganiseerd door de Hark. dat is de historische Automobiel Ja, en ja, die doen al heel veel op historisch gebied. En ja, die zijn tot het idee gekomen, enkele jaren geleden om dat wat groter te gaan aanpakken. Ja. En dat lukt wel degelijk. Als ik kijk op vorig jaar, waren het ruim 50.000 toeschouwers over het weekend. Nou, als ik kijk naar gisteren en vandaag, dan gaan we dat zeker overschrijden. Dus de groei zit erin, qua toeschouwers, ook qua ondernemers en auto's. Als ik kijkt naar die Via Formule 1 tot 85, waren dat vorig jaar nog 14 auto's. Dit jaar zien we daar 24 aan de start.